Bij een brand in een verzorgingshuis in Amsterdam-West zijn acht mensen gewond geraakt. Ze moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Iets meer dan 50 van de 140 bewoners moesten hun kamer verlaten... en werden opgevangen in de gemeenschappelijke hal. De brand is onder controle. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De Zuid-Koreaan Mote Boom heeft de Olympische 500 meter schaatsen gewonnen. De Japanners Nagashima en Kato werden twee en drie. Jan Smekens was de beste Nederlander op de zesde plaats. De 500 meter verliep chaotisch omdat twee dwelmachines kapot gingen. Het was lange tijd zelfs onzeker of de afstand wel zou worden afgemaakt. Uiteindelijk kon het ijs toch worden gedweld. Het weer vanochtend in de westelijke helft wat lichte sneeuw. Later op de dag wordt het droog en is er af en toe zon. Middagtemperatuur tussen 0 en 3 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zonnefort heeft het. het al 20 jaar en jij je het ZFM het. in 2010 al 20 jaar live. GFM Met. Met nu de herhaling van zondag in Kennemerland. Thank you for Sorry that the cheese are wrong. A life them here. I Slowly, baby, turn away. Just another play for today. Oh, but I'm 105.8 fm en Zandvoort op 106.9 fm. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. Ja, goedemiddag. Even na twee uur. Welkom bij Zondag in Kennemerland bij CFM en AB Radio. De zondag na die mooie zaterdagavond. He. Vandaar ook spenden bellen en kot aan het begin. Tegenover mij zit Albert-Jan. Goedemiddag Albert-Jan. Goedemiddag Rob. Welkom. Ja, de komende drie uur lang heel veel muziek en informatie voor Kennenland, voor Bloemendaal en Zandvoort. En omstreken. Dat dacht ik. En natuurlijk het laatste uur hebben we ook nog wat buitenlands sportnieuws. Maar het was natuurlijk gisteravond was het billenknijpen geblazen. Want uh, met een nieuw Olympische record op de 5 kilometer heeft zwem Kramer zijn droom weten te vervullen. De 23-jarige Fries zette als eerste van alle favorieten op het slechte ijs van de Richmond Opel Olympic Oval. Een prachtige tijd neer van 6.14.60, terwijl hij eigenlijk voor 12 was gegaan. Hè? Ja, okay. Maar uh, alle concurrenten reden zich vervolgens uh, stuk op die tijd. En daardoor veroverde Kramer zijn eerste gouden medaille ooit op de Winterspelen. Hij reed voor een uitzinnig publiek. Met 8.000 toeschouwers was de schaatstempel uitverkocht. Een ijzersterke race. Lange tijd bleef hij rondjes van 29 noteren. Om vervolgens met een goed slot de Olympische recordtijd 6.14.66... van Jochen Uitehagen nipt uit de boeken te, te rijden. Goud voor Kramer en, en vandaar ook Spenda in en Gold, Gold. Uh, aan het begin van dit programma. De komende drie uur lang heel veel... Uh, Informatie bij CFM en AB Radio zondag in Kennemerland. We gaan uiteraard ruim aandacht besteden aan de sport. Weliswaar geen amateurvoetbal, want nee. dat is voor het gehele weekend afgelast. Maar we gaan natuurlijk wel even kijken naar de eren en eerste divisie. Verder wordt er vanmiddag tennis in, in Rotterdam. Rotterdam, ja. Een verrassende finale. Uh, niet de gedoodwerde uh, Novak Djokovic die als eerste geplaatst stond. Maar uh, het gaat tussen Mikhail Jutschny. Want die won van uh, Dovocek in de. halve uh, finale in de met 7-6-7-6. Uitzinnig spannende wedstrijd. En hij neemt hem in de finale op tegen Robin Söderling. En uh, die wedstrijd uh, is om. Die tenniswedstrijd is, uh, staat. Uh, is al begonnen om twee uur. En uh, wij hebben een verslaggever als het goed is. daar Straks zitten. gaan we naar uh, Lena van Haak. Zij is daar te plekken voor CFM en AB Radio. En verder hebben we ook nog aandacht uh, vandaag voor het carnaval. Ja, het is carnavalsweekend. Ja, ook. En ook in Sanford wordt dat uh, gevierd met een uh, kindercarnaval in gebouwde Krocht. Straks een van onze verslaggevers al daar. En ook uh, Valentijnsdag hebben we vandaag uh, niet vergeten. Ik heb hier voor me liggen de Valentijn Top 100. Kijk eens aan, kijk eens aan. En nou, de nodige verzoekjes hebben we ook binnen alweer. We gaan er volgens mij heel wat platen van draaien vanmiddag tussen 2 en 5. Blijf luisteren naar je radio.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 Non-stop op de zondagmiddag bij AB Radio en CFM Zandvoort. Als eerst door de serie van Forner en I Wanna Know What Love Is. En erachteraan de laatste verscheiden serie van Ryan Shaw. And It Gets Better. Nou, inmiddels ruim kwart over twee geworden in Bloemendaal en in Zandvoort. Zondag in Kinnemland tot aan vijf uur bij je. En ja, het Olympische vuur ja. is in ons opgeladen, Obi. We zijn nog niet begonnen. met meteen goud. Ze zijn in Haarlem alweer bezig met, uh, met uh, de voorbereidingen van het ontvangen van uh, het Olympisch team, want namelijk uh, op 2 maart komt het Nederlands Olympisch team naar Haarlem. En er is een actie en daar staat bij van laten we met z'n allen zorgen voor een fantastisch welkom thuis. Vanaf half drie, op 2 maart dus, begint onze bekende DJ Dennis van der Geest met een warming-up. Om kwart over vier verwachten we alle kanjars op de grote markt. Samen met onze burgemeester geven, ze dan een, geven we ze dan een warm onthaal. En nou komt de ludieke actie... In de drukte alle, toch alles goed zien. Brei dan mee. Ja, u hoort het goed. Brei dan mee aan de warm onthaalsjaal. Ja. De warm sjaal. Dat is een mooi woord voor. Zo'n hele grote sjaal moeten we doen, of niet? Ja, de sjaal uh, wordt dan opgehangen op het podium bij de huldiging. Ga aan de slag en brei of patchwork een lap van 50 bij 50 of 50 bij 100 centimeter. Je creatie kun je tot 28 februari inleveren bij de VVV aan het verwulft 11. Een jury onder andere met ex-Olympische sporters Ruben Haukes en Dennis van der Geest... belonen de drie leukste inzendingen met VIP-kaarten en een Olympisch verrassingspakket. Maar er is meer. Je kunt op tv kijken natuurlijk naar de verrichtingen van onze Olympische helden. Maar je kunt ook zelf meedoen. In de voorjaarsvakantie organiseren sportverenigingen een Haarlems Olympische Sportweek... Voor meer informatie, kijk op www.haarlem.nl slash met andere woorden, schuine streep, welkom thuis. Ik herhaal het even, www.haarlem.nl slash welkom thuis. 2 maart, grootfeest op de grote markt. En uiteraard, blijf je op de hoogte houden van deze ludieke actie. Bereid mee voor de kampioenen. Okay. Want we gaan er vanuit Eén hebben we al. Ja, één gouden medaille hebben we al, maar dat er nog veel meer bij gaat komen, Albert jan Ja. Dat lijkt me wel de bedoeling, bijvoorbeeld vanavond. Vanavond vanaf 10 uur. Van, vanaf 10 uur, de dames de 3 kilometer. kilometer. En straks bespreken we ook even de, de, de startopstelling van de dames. En uh, uiteraard de gunstige loting voor de Irene Wust. In tegenstelling tot Sven Kramer mag zij als laatste. Dus Kijk, kan dat zij is dus beter. Dus zien wat de concurrenten hebben gedaan. En uh, kan ze zich daarop gaan richten. Oké, okay, dat straks bij zondag in Kenneneland. gaan we weer door met het Valentijnsgevoel van vandaag. Met de Puma's en zij maakt het verschil.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 Drink. Geen bloementuin in bloei, niet één uit duizend machten. Geen uitgestoken hand, niet het eind van al mijn wachten. Nee, meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil. Ze is geen slap excuus voor wat ik graag had willen zijn. Geen droom, geen doel, geen stok om mee te slaan. Geen enkele garantie voor een lang gelukkig leven. Ze is geen antwoord de vraag van ons bestaan. Niet de mooiste symfonie onder de film genaamd Wij Tweeën.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 hij maakt het verschil tussen alles wat ik had.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 Nou, dit uh, carnavals- en uh, valentijsweekend uh, wordt er niet gevoetbald uh, bij de amateurs. En het hockey is ook nog niet begonnen. Vandaar vandaag bij Zondag in Kennemeland... Veel aandacht voor de Olympische Spelen en dan gaan we ons met name uiteraard uh, toelichten op het uh, schaatsen. Want wij hebben gisteravond goud gewonnen, ja. Sven Kramer. Wij, uh, het, wij hebben gewonnen. Gaat dat vanavond ook gebeuren, Albert-Jan? Ja, nou even, zoals ik al zei, van vanavond vanaf 10 uur uh, uh, de Nederlandse tijd begint de, 3 km, de 3000 meter voor vrouwen. ...tijdens de winterspelen van Vancouver. Olympisch kampioen Irene Wust heeft gunstig gelood en rijdt in de laatste rit. Uh, in de vierde rit komt uh, mevrouw uh, Valkenburg al aan de startlijn. En die moet tegen een Japanse, Natori. En in de achtste rit is Renate Groenewold uh, de tegenstander van Schweider Peltz, junior uit de Verenigde Staten. En De 11e, de 12e en 13e rit, rit, dus de drie ritten voordat Irene op het ijs moet, zijn haar directe concurrenten. Want in de 11e rit, rit rijdt Sabrikova uit Tsjechië, dat is de doodverde favoriet voor goud. In de 12e rit ziet u Hougley tegen Hughes en in de 13e rit Groves tegen Beckert. En uh, dan is het tijd voor de coach van Irene Wust om even een schema in elkaar te draaien. Zodat zij dus uh, uh, voor deze, deze mensen voor kan blijven. En tegen wie moet uh, Irene dan rijden? Zij rijdt tegen uh, mevrouw Anschutz uit Duitsland in de laatste rit. De allerlaatste rit. En Wat, dat gaat was, spannend worden. Ja, je kan beter, je kan beter uh, zo loten dan uh, zoals gisteren. Hè? Ja, maar dat, dat is, is waar. Maar hij heeft het toch gered. Ja, daar toch zijn we heel erg blij mee. Maar, uh, Zoiets nee. stond op mijn voorhoofd. Ja, <laughs> want uh, die ene die verwachtte je er niet dus die ene dat was nee, die Koreaan, die Koreaan die verwacht iedereen. Die komen kwam in één keer helemaal uit het niets. uit het niets. dus uh, nee, iedereen weet wat ze rijden moet uh, en uh, ik hoop dat we in ieder geval weer een plak kunnen gaan halen. vanavond kunnen we het uiteraard allemaal weer gaan volgen op uh, Nederland 1 vanaf 10 uur Klopt. en voor de mensen die uh, het slot ook willen zien en ik neem aan dat dat de meeste mensen zijn, lang opblijven. wordt een laatertje. Een abend ja. en uh, vroeg weer op natuurlijk, want morgen gaan we allemaal weer gewoon naar de baas toe. Ja. Heel Juist over en Morgen weer naar de baas toe. En dan heeft daar een plaatje over gemaakt. Working 9 till 5. Nou ja, 9 uur beginnen is toch een mooie tijd. Al dat is een je mooie wel. tijd. Dat dacht ik wel. Nou dan ja. begin je al om 8 uur Spoor. morgen. Nou ja, half 9. Dus uur, dat half valt uur. ook wel mee. Uh, ja, vanmorgen in Haarlem is een uh, mevrouw rond 10 uur... met haar smart tegen de vangrail van de Amsterdamse vaart in Haarlem gereden. Ze reed ter hoogte van de zoete inval toen ze vermoedelijk door gladheid, tegen de vangrail klapte. Diverse hulpdiensten kwamen te plaatsen om de vrouw te verzorgen. De brandweer assisteerde om de vrouw uit haar voertuig te bevrijden. Vervolgens is ze met de ambulance naar het ziekenhuis gevoerd. Een berger heeft de wagen meegenomen. En aansluitend gaan we even kijken naar de eredivisie. De wedstrijden die vandaag gespeeld worden. Eén wedstrijd is inmiddels geëindigd. FC Utrecht tegen Feyenoord. Eindstand 0 tegen 0. De wedstrijden die om half drie begonnen zijn... zijn FC Groningen tegen RKC Waalwijk. Tussenstand daar 0 tegen 0. Sparta Rotterdam tegen VVV Venlo. 1 tegen 0. Dus een vroege scorer van Sparta Rotterdam. Hier gaan tot slot tegen PSV. De tussenstand is daar 0 tegen 0. It's gonna be I'm making my way over to my favorite place. I got to get my body moving shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you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 Op Radio. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot 5 uur.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 just haven't met you yet bij Zondag in Kennemland Bij CFM oh, en AB Radio, oh, radio De signal can. van Jamie Callum En so please don't stop the music Nou dat doen deze beide dus stations zeker niet Daarachteraan uh, Michael uh, Bublé En Haven't Met You Yet Ja je kan er niet voorbij Het is uh, dit weekend uh, carnaval Maar wordt het in deze regio wat minder gevierd maar in Zonvoort hebben we vanmiddag wel het kindercarnaval in Gebouw de Krocht. En we gaan dus even contact opnemen met een van onze verslaggevers al daar, Maurice Mulder. Goedemiddag Maurice. Goedemiddag Rob. Hallo, hoe is het daar in Gebouw de Krocht? Ja, het is hier één groot feest met alle kinderen en leuke carnavalsmuziek. Ik wist eigenlijk jouw carnavalsnummer voordat je het mij in de uitzending had. Nee, die gaan we zo dadelijk draaien. Oh, okay. Zij, zijn de luisteraars vast gewaarschuwd, hè? Dat we zo dadelijk een carnavalsplaat gaan draaien. Ja, dat doe je goed. Hé hey Maurice, het uh, kindercarnaval in uh, gebouwde de Krocht is vanmiddag om twee uur begonnen. Hoe is de opkomst en hoe is de gezelligheid daar? Nou, de gezelligheid is als van echt super. Dit is uh, volgens mij de zevende of de negende keer dat kindercarnaval wordt georganiseerd hier in gebouwde Krocht. Uh, ik moet wel zeggen, het is iets wat rustiger als de voorgaande jaren. Maar wat niet is, kan nog komen natuurlijk, want we hebben een heel mooi programma. Net proberen jullie mij al in de uitzending te halen. Maar ja, ik sta ook met de Prins Carval muts op mijn hoofd. Oké. Okay. Dus ik moest even de Polonaise aanvoeren met alle kinderen. De Polonaise, die er aan ja. Dat is altijd gezellig. Op de balkjes van de koningin. <laughs> <Okay. laughs> hey Hé gezellige boel. het duurt tot uh, half vijf vanmiddag. Dus als er kinderen aan het luisteren zijn die nog even een kijkje willen nemen. ze kunnen zo binnenlopen hè, bij jullie. Ja, ze kunnen zo binnenlopen inderdaad. Het kost helemaal niks. En de deur blijft gewoon continu open. Maar wat ook nog leuk is, wil je niet alleen maar voor de carnaval komen, maar voor een mooie optreden van uh, Circus Rigelo. kan je ook komen natuurlijk, want hier hebben we het al twee keer aan toe. Eén keer om drie uur, en één keer om vier uur. gaan er spannende dingen gebeuren met de Circus Rigelo hier voor de kinderen. Ja? In de baden Hoeveel kinderen schat je dat er ongeveer zijn nu? Nou liever, ik denk ongeveer uh, een kindje of 50, 60. Zo. Nou, stop. Met, met ouders erbij. Dus het is wel super gezellig. De sfeer hangt er helemaal goed in. En allemaal verkleed? Uh, ja, eigenlijk wel. Ik zie prinsesjes. Ik ga even binnenkijken. Dat kan ik concreet opnoemen. Pipi Lanka zie ik. Ik zie een Aladdin. Ik zie een Wistin, iemand. Heel veel prinsesjes. Ik zie een Pippa de Clown. Een Spider-Man, een Megamindi. Nou, noem het maar, op. Het houdt niet op. Ja, de Megamindi mag natuurlijk niet opbreken, hè, bij zo'n feest. Nee, Mega mag zeker weten <laughs> of, ik ben niet opbreken. En is er overduidelijk aanwezig. Niet alleen de Megamindi zelf, maar ook de nummers natuurlijk... En de nummers van de M-Kids en van uh, K3 en de echte carnavalschaars natuurlijk, die zijn er ook. Helemaal gezellig en buiten dat uh, optreden van Circus uh, Rigolo uh, heb je ook nog de playback, uh, het playback gebeuren. Ja, we hebben net de eerste playback optreden gehad van Kiki, Rebecca en Oscar. Ja, Dat was helemaal geweldig, we gingen het nummer van Jim doen. Ja, die stonden op het podium heen en weer te springen. Dus er was één groot feest. Iedereen meeklopen, iedereen meezingen. En zo direct komt Sidney, die staat hier al bij me. En dit mooie Pipi Blanka's uit in City Verstoningen. Die gaat het nu van uh, kinderen voor kinderen doen. Waanzinnige droom. Nou, ik ben helemaal benieuwd hoe dat gaat worden. Oké, okay, uh, nou, tot zover. Het gaat door tot half vijf. Het gaat beurt tot half vijf. Oké, nou, als er nog wat te melden is, dan vernemen we dat van jou nog. Maar bedankt voor deze update. Graag gedaan, en dat het leuk is voor die kinderen natuurlijk, mochten ze nog willen komen, na afloop, ook al kom je nu pas binnenlopen, krijg je een leuk cadeautje mee naar huis. Oké, dus met z'n allen naar de krocht toe hier in Zandvoorts. Hé Maurice, dankjewel even voor je bijdrage bij Zonnegrieken, Kennemeland, op CFM en AB Radio. En wij hebben ook een carnavalsplaat klaarstaan hoor, dat komt die aan. Het begijn ook wel eens naar gevoel. Van op nou eens de boek, maar de boer om te dansen en te jansen. Ach geweest waar ik bedoel. Maar het denkst dan waar moet ik alleen. Waar kan ik in mijn eentje nou heen? Maar wat rampov hier in rambo? Stonden Zo agressief, hoe een zal drie dagen geniet met zijn hassen, de vossen en hij vraagt zijn hoorste licht. Ook al weet ze niet hoe het moet. Wist ze niet hoe een zal dat doet. Kijk dan normen, maakt maar normen and now he hands angels...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 Zojuist bij Zondag in Kennenland bij CFM en AB Radio 105.8 en 106.9. Tot aan 5 uur dit programma met heel veel sports. En uiteraard lokale en regionale informatie voor uh, Zonvoort en uh, Bloemendaal. Zojuist hadden we Maurice Mulder in de uitzending. Hij vertelde ons het een en ander over het uh, kindercarnaval in gebouwde de Krocht. En alle kinderen zijn nog welkom tot aan vijf uh, uur vanmiddag daar. Voor het uh, kindercarnaval kan je lekker genieten van alle carnavalsplaten... en andere dingen die daar uh, gebeuren. Waaronder optreden, tweetal optredens van Circus Rigolo. Einde alweer van het uh, eerste uur van dit uh, programma, Albert-Jan. Ja, gaat, de tijd vliegt. Vliegt voorbij. Ja. Zullen we nog even naar de divisie kijken, ja? de tussenstander. Zijn er nog ontwikkelingen? De wedstrijd van vandaag, zondag... FC Utrecht tegen Feyenoord, 0 tegen 0 is de eindstel daar. Ja. En dan de wedstrijden die om half 3 gestart zijn. FC Groningen tegen RKC Waalwijk 0 tegen 0. Sparta Rotterdam tegen VVV Venlo 1 tegen 0. En Heracles Almelo tegen PSV, 0 tegen 0. Dus wat dat betreft is er weinig veranderd. Nee, er is weinig veranderd. Maar Sparta had al binnen vijf minuten gescoord. Ja, dat was een, mooie, een mooi resultaat. Dus, uh... Zo dadelijk veel meer sports en andere nieuwtjes bij Zondag in Kennemerland. Graag tot zo dadelijk. Dat bij jou past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. CFM Zartford. Luister naar jouw keuze.